5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Dag 2 in de zaak tegen leerlingen van de Ibn Galdoen school Verdacht van het stelen van examens, maar ze horen of we iets nieuws gaan horen. En geen ijs in Nederland, wel op de Wijzenzee in Oostenrijk. En dus wordt daar wel geschaatst. Hoort u straks meer over? Nu is het NOS-journaal door Ad Meegens. Het Openbaar Ministerie wil een nieuw onderzoek naar Volkert van der Graaf. Zou in kaart moeten worden gebracht hoe groot de kans is dat Van der Graaf weer in de fout gaat. De moordenaar van Pim Fortuyn werd in 2003 veroordeeld tot 18 jaar cel. En over een paar maanden komt hij in principe vervroegd vrij. Omdat hij er dan twee derde van zijn straf op heeft zitten. Het onderzoek zou zijn bedoeld om te kijken of hij wel vervroegd moet worden vrijgelaten. Zo hebben bronnen aan de NOS laten weten. Onlangs is Van der Graaf op proefverlof geweest. Staatssecretaris Teven zag daar eigenlijk niks in. Maar de Raad voor de Strafrechtstoepassing bepaalde dat dat moest gebeuren. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de kwestie. Burgemeester De Pla van Heerle wil koffieshop The Brothers voor een jaar sluiten. Directe aanleiding is de schietpartij vorige week in de buurt van de zaak. Het is het vierde incident in korte tijd dat zich rond de koffieshop afspeelt, zegt de gemeente, en de eigenaar van The Brothers is gisteren op de hoogte gebracht van de sluiting. Ook zijn omwonenden en de gemeenteraad ingelicht. De Pla wil dat de wietwinkel uiterlijk volgende week dicht is. Ook de Tweede Kamer wil dat de regeldruk in de zorg minder wordt. De partijen roepen staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers op om met zorgorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog dit jaar tot een vermindering van de regels te komen. De Kamerleden reageerden op een NOS-onderzoek waaruit bleek dat verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat de toenemende administratie ten koste gaat van hun patiënten. Van Rijn wees er opnieuw op dat de zorgsector zelf verantwoordelijk is voor 90 procent van de regels. En ook hij wil de druk terugdringen. Als blijkt dat heel veel van die regels veroorzaakt wordt door interne regelgeving, waarvan we met z'n allen zeggen die is misschien niet nodig, dat geeft een on, uh, oneigenlijke en onnodige beknotting van de professional, dan moeten we daar wat aan doen. Minister Schultz vindt dat ze goed heeft gehandeld door een deel van haar portefeuille over te dragen aan staatssecretaris Mansveld. Ze wilde voorkomen dat er vanwege aandelen van haar man in het bedrijf Tokardo een schijn van belangenverstrengeling zou ontstaan. Tocardo ontwikkelt windturbines voor onder meer de Afsluitdijk... en de Oosterscheldekering. Schultz is als minister verantwoordelijk voor deze waterkeringen. Het gaat er gewoon om hoe je ermee omgaat. En ik vind dat ik dat netjes doe. En ik vind het dus inderdaad heel vervelend... als er dan een schijn daarboven gehangen wordt... alsof daar iets aan de hand zou zijn. U kunt mij aanspreken over hoe het gegaan is. Op vragen van GroenLinks zei Schultz in de Tweede Kamer... dat zij een mogelijke subsidieaanvraag van Tocardo... al bij voorbaat aan Mansveld had overgedragen... Volgens de regels had ze dat niet hoeven doen. Oud-advocaat Bram Moskovic is in de zaak Estel Kruijf veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke schorsing uit zijn ambt. Dat Moskovic vorig jaar door de tuchtrechter al helemaal uit zijn ambt is gezet... maakte voor deze zaak niet uit. De Raad van Discipline verwijt Moskovic dat hij torenhoge reiskosten... declareerde voor afspraken in het Amstelhotel... minder dan één kilometer van zijn kantoor... en dat hij een voorschot niet had terugbetaald... De Raad verwierp kruisklacht over Moskowitz uurtarief van 500 euro. De rechter noemde het tarief hoog... maar vond niet dat hier sprake was van excessief declareren. Het weer vanavond geleidelijk overal droog. In het Noordoosten liggen de minima vannacht rond min 4... op andere plaatsen rond het vriespunt. Morgen keert met een stevige oostenwind de winter terug. Wordt het min 2 tot plus 3 graden. De zon schijnt geregeld. Donderdag verandert er weinig. Vanaf vrijdag wordt het alweer minder koud. En Wijnand Zwaan, wat zie je op de weg? Ja, het is een vrij normale avondspits. Er zijn niet, zo al te, niet al te veel gekke dingen gebeurd. De meeste file staan op de wegen rond Rotterdam. Er is nu wel een aanrijding op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor Voorknopend Zonzeel levert dat 4 kilometer file op. En al wat langer speelt het probleem op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Er ligt olie op de weg bij Maasluis. Vanaf Knopend Ketelplein staat er 5 kilometer file. En bij Maasluis is de rechterrijstrook dicht. Wij gaan straks schaatsen, helaas nog niet in Nederland. Hopelijk komt dat wel. Blijf luisteren.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 Eh, parkeren met mijn telefoon. Achteraf betalen. Nooit meer bij zo'n automaat. Vloeken staan te palen. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Sommige specialisten hebben vaak veel kennis van een beperkt aantal zaken. Anderen hebben een beperkte kennis van veel zaken. Onze sectorspecialisten hebben echter veel kennis van veel zaken. Van de agrarische sector tot de sector zakelijke dienstverlening. Deze kennis delen we graag met u. ABN AMRO Insights gaat dieper op uw zaken in. Lees het laatste nieuws en achtergronden over uw sector. Nu ook te downloaden als app. Kijk op abnamro.nl slash insights. ABN AMRO, de bank al nu. Ik heb het hoge privilege en distinct honor... om u de president van de Verenigde Staten te presenteren... Vandaag brengt Amerikaanse president Obama zijn State of the Union. En wij? Wij blikken vooruit. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Dat doen we zo dadelijk. Ik neem u eerst mee naar nieuws uit eigen land. Want het Openbaar Ministerie komt met een nieuw onderzoek naar Volkert van der Graaf. Dat melden verschillende bronnen aan de NOS. Onderwerp van dat onderzoek is de geestelijke gesteldheid van de moordenaar van Pim Fortuyn. En ook moet er worden gekeken naar de kans dat Van der Graaf opnieuw de fout ingaat. Vanavond is er in de Tweede Kamer een debat over Van der Graaf en wat te doen. Contact met rechtspsycholoog Peter van Koppen. Meneer Van Koppen, goedemiddag. Goedemiddag. Om met dat laatste te beginnen, namelijk uh, hoe groot is de kans dat Van der Graaf opnieuw de fout ingaat? Hoe groot is die recidieve kans? Dat is, dat is ook een Curieus van het voorstel, voor, voor zover we dat nu weten, ook de recidieve kans bij moord is vrijwel nul. Uh, uh, als iemand eenmaal in zijn leven een moord gepleegd heeft, dan is de kans eigenlijk heel klein dat hij. Zou je toch zeggen? Ja. Nou ja, en ook bij zijn uh, gevangenschap de, neemt toch aan dat deze uh, manier, zoals u hem noemt, van de graaf geobserveerd is, en dat er eerder ook wel verklaringen zijn uh, gehoord. Zou het in zijn geval niet gebeurd zijn, meneer Van Koppen? Ik heb geen idee. Het, het, ja. li het lijkt me eerlijk gezegd niet erg waarschijnlijk dat dat gebeurt. En ik denk dat het ook iemand is, uh, voor zover zich in de pers gemanifesteerd heeft, die zich daartegen zal verzetten. Ja, dus dan zou op zich uh, een onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid zou op nu zou zinvol kunnen zijn. Of kijkt u daar anders tegenaan? Nou, misschien is bij heel veel mensen onderzoek naar een geestelijke gesteldheid zinvol <tie> alleen de vraag... <tie> Mag je dat zomaar doen en zou de staatssecretaris dat kunnen afdwingen? En bovendien wil meneer daaraan meewerken. Want een psychologisch onderzoek heeft uitsluitend zin... als degene die onderzoekt daaraan serieus meewerkt. Mm -hmm. Ja. Maar aan de andere kant kan, zou die er nu ook een hoop kunnen faken. Of, of zijn psychologen en psychiaters uh, slim genoeg om dat te doorzien? Maar eigenlijk zegt u de resistieve kans is nul. Um, uh, u zegt ook dat hij, nou, naar uw inzicht, niet gedwongen kan worden... om daaraan mee te werken aan bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Heeft het überhaupt zin om zijn geestelijke gesteldheid te onderzoeken? Ja, ik mag even bij het begin van de zin. Zijn, want u zegt de resistieve kans is nul. Ik zeg nee, die is in, in vrijwel nul bij iedereen. Ja. En als je wil zeggen bij deze meneer is die niet nul... dan moet je met hele goede argumenten komen... dat hij precies net in die hele kleine minderheid behoort. Ja, dat is wat maar u de zegt. De ja, iets in ja ik, ik, dat is ja. precies wat u zei inderdaad. Ja. Dan eventjes naar zijn geestelijke gesteldheid. Is het zinvol om dat te onderzoeken? Nou ja, de, de vraag is, van, uh, stel nu dat we vaststellen dat deze man psychische problemen heeft. En wat wil de staatssecretaris doen dat dan als, als grondslag gebruiken om die man toch maar langer vast te houden? Want daar lijkt het een beetje op hè? dat uh, meer Deve alles doet om maar te zorgen dat deze man uh, opgesloten blijft. Gebeurt dit op andere momenten bij andere gevangenen wel op deze manier? Wat weet u nou, daarover, meneer Van Koepen? Voor, voor zover ik weet gebeurt dat absoluut nooit. Hmm. En zou dit een grote uitzondering zijn. Dat Kijk, bij TBS is het wat anders, maar we hebben hier ook ja. een gevangene. Dus dat moet ook waardoor u denkt, hier zit wat anders achter? Dat, is, dat vermoed ik wel natuurlijk. Kijk, hij misschien wil meneer Teven laten zien aan de goede gemeente... dat hij zijn uiterste best gedaan heeft om deze man binnen te houden. En dan... dan Maar kan je op basis van iemands geestesgesteldheid iemand langer vasthouden? Nou, voor zover ik weet niet. Maar het, kijk, het probleem is bij het ministerie van Justitie werken hele creatieve ambtenaren. <lacht> en misschien hebben die wel ergens een achteraf artikel gevonden, op grond van dat het wel zou kunnen, maar volgens mij nee. Peter van Koppen, rechtspsycholoog over het nieuwe onderzoek dat er zou komen. Zoal de bronnen aan ons van het Openbaar Ministerie. Dank u wel. Nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Het is elf minuten over vijf. In zijn State of the Union gaat president Obama het vanavond vooral hebben over de stijgende inkomensongelijkheid in Amerika. In de drie jaar dat hij nu nog heeft als president, wil hij de Amerikaanse middenklasse weer nieuw leven inblazen en de American Dream herstellen die hard werken beloont. Correspondent Wessel de Jong kijkt met journalist en Pulitzer Prize-winnaar... Hedrick Smith vooruit naar Obama's speech. Smith schreef het boek Wie heeft de Amerikaanse droom gestolen? De president moet duidelijk maken wat er aan de hand is. Dat de middenklasse niet meer vooruitkomt. De afgelopen vier jaar zijn de winsten van de grote bedrijven gestegen met gemiddeld 20 procent. Het gemiddelde huishouden ging er maar anderhalf procent op vooruit. De inkomensongelijkheid is groter dan ooit. Dus de president kan wel gaan pleiten voor een hoger minimumloon en een verlenging van de WW. I don't think he's going to get anywhere unless he actually sets the table, sets the context. Dat heeft allemaal geen zin als hij de context weglaat. How there was a time when the American middle class was sharing in the prosperity and the growth and the efficiency and the productivity of the economy. Obama moet vertellen dat er wel degelijk een tijd is geweest dat de middenklasse deelde in de groei. Will he set this stage as you were hoping? I don't think so. Uh, and I'm disappointed. Uh, Smith is teleurgesteld in Obama. Uh, he sounded in his 2008 campaign. He sounded in the 2012 campaign. In zijn verkiezingscampagnes klonk hij wel energiek. Go push. And he, he, and he was going to articulate the middle class, not just an agenda, but where are we going? En ook bij zijn inauguratie, een jaar geleden, zei de president dat hij de middenklasse vooruit zou helpen. Maar hij is blijven steken, ergens in een agenda. Terwijl vorige presidenten duidelijke thema's en slogans hadden. New Deal, Fair Deal, New Frontier. Roosevelt had de New Deal. Kennedy, the New Frontier. There were slogans that captured in a couple of words... what the presidency was all about. We don't have that with the Obama uh, uh, presidency. And I think, change. Well, change is not enough. Uh, it, it was when he got elected. Obama kwam met change. Maar dat vindt Smith toch een beetje karig. Leuk voor verkiezingen, maar meer ook niet. This president seems to be resigned to the fact that the presidency has its limits. I mean, he makes a very sort of grey impression nowadays. Um, there's absolutely no question. We have gridlock. We have a deadlock between the president of the United States, a Democrat, and a House Republican majority, which is dominated by an extreme right wing. Het politieke systeem zit inderdaad helemaal vast. De president staat recht tegenover de republikeinse partij. Die wordt beheerst door een extreme rechtsse vleugel. What's interesting is now that there's a big fight going on inside the Republican Party between the establishment, mainstream Republicans, who say yes, we have to have government work. Binnen die partij wordt nu hard gevochten tussen de gewone republikeinen die iets willen bereiken en de extremists die zeggen: no, smaller government, don't let government work, oppose everything. En dan is er de vleugel die overal. Tegen is. Als de leiding van de partij het wint... dan kan Obama nog wel eens meer voor elkaar krijgen dan iedereen verwacht. Dus Smith denkt dat veel commentators te snel zijn met hun oordeel... dat Obama niks meer zal bereiken. We zullen het horen, in ieder geval hoe het vanavond verloopt... in de State of the Union van president Obama. Eerst maar eens de verkeersinformatie, Wijnand Nou, Goed nieuws voor de A20, want richting Hoek van Holland is de rijbaan weer vrij. Bij Maassluis. Er lag daar olie op de weg. Alleen de afrit is nog dicht, maar de file lost wel op. De A16 naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Knopen Zonzeel. En dat veroorzaakt de langste file. 7 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Kent u Jack White? Van de White Stripes. Ik zou maar even blijven luisteren. Steak. I don't do anything for free, I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me And if you think that there is shelter in this attitude Where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's two against one I'm already fighting me, so what's another one? Als Danger Mouse met Two Against One. Samen met Jack White van de White Stripes eerder. Tien minuten voor half zes is het. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tweede zittingsdag in de rechtszaak tegen elf leerlingen. die worden verdacht van het stelen van bijna dertig examens. bij Ibn Galdoen. De voorzitter van de rechtbank maakte een reconstructie van hoe de examens werden gestolen. Verslaggever Joris van der Kerkel... volgde de zaak in de rechtbank van Rotterdam. Op een groot scherm laat de rechter foto's zien. Zo stond het examen op internet eh, en zo zit het ook in het dossier. Het examen Frans. U ziet een gefotografeerd examen. De plek waar het gestolen is. En dit was dan uh, ja, het, luik, het luik in het dak. Via afdrukken op weg naar de verdachte. En met schoenafdrukken. Dit is een, uh, een afdruk van een uh, schoenspoor. Van een schoen. Die wordt dan vergeleken met een schoenspoor. En dit is dan een foto van, de, van een in beslag genomen schoen bij een van de verdachten. Ze komen ook aan het woord, deze verdachte. Ik mag ze niet laten horen, maar via de vragen van de rechtbankvoorzitter Janssen wordt veel duidelijk over de antwoorden. En hoe ging het dan? U stond op wacht. Anderen gingen weg. En toen? Maar even die eerste mei, hè? wat was uw rol daarbij nou? Want, want toen, is, toen zijn die examens gepikt. Dat zeggen een heleboel mensen. Als ik u in herinnering mag brengen, u zegt daar, uh, Kamal vloekte er zo in. Deze vragen zijn voor het enige meisje in de zaal. Ze huilt veel als ze antwoord geeft. En volgens de rechter soms een beetje te veel, lijkt het. Is het nou iedere keer echt dat u zo moet huilen? Of is het ook een beetje uh, hier en daar? Naar haar komt Anas. Hij wil juist heel graag verklaren. En vertelt het vaak met een grote glimlach op zijn gezicht. Tenminste, zo lijkt het. Ik kan hem alleen op zijn rug zien. Maar goed, u was blij. Ja. ja. U moet er nog steeds bij lachen als u dat... Uh, uh... Als u zegt dat u blij was. Nee, het is ook niet belangrijk verder. Maar ik, ik, ik benoem het, dat ik het zie. Hij is de eerste die aangeeft nee. hoe blij hij was met de examens. Hij vertelt over de 200 nee, nee. euro die ze voor de examens kregen. Ja. Nou ja, hij kreeg niets, zegt hij. Ja, u zegt, ik heb eigenlijk altijd de waarheid verteld. Ja. Hij vertelt ook hoe moeilijk het was om die examens te kopiëren. Ze met een auto op weg naar een plek waar dat kon. Uiteindelijk gebeurde het bij hem thuis. Er nou, wordt er ook wel gezegd in het dossier dat u... U uh, zelf een beetje... Uh, ik zeg niet dat daar aanleiding voor is. Nee. Hè? Maar er wordt gezegd. Gezegd wordt er naar die Annas. Dat is een... Uh, ik zeg het maar zoals ik, zoals ik denk. Hè? Dat, is dat is een, een vuilak. Die zit de boel te flessen. Die heeft een veel grotere rol gehad. Hoe duidelijk het verhaal misschien ook lijkt... examens zijn gestolen... Uit hun kluis en zijn verdeeld. De rol van de verschillende verdachten is niet helemaal helder. Soms geven ze elkaar de schuld. En niemand zal zeggen dat hij met het idee gekomen is om de examens te gaan stelen. En die zit nu het verhaal te vertellen. En die, doen, en die, en die, die, die snijdt zijn eigen rol terug en geeft de schuld aan anderen. Ik zeg niet dat het zo is, maar zo staat het in het dossier. De meeste verdachten hebben grote plannen voor de toekomst. Maar uh, Thomas, dat is dus van de baan. En wat wordt het nu dan? Technische aardwetenschappen. Ja, dat is ook heel klein. De toekomst die volgens de reclassering snel moet kunnen beginnen. De reclassering zegt, mevrouw moet niet meer vastzitten... want dan kan ze niet naar school. Het advies van die reclassering lijkt voor de meeste verdachten een werkstraf. Want ze moeten ook echt die studies kunnen gaan volgen... die ze graag willen volgen. Morgen is het aan het Openbaar Ministerie. We zijn benieuwd. Uiteraard volgen we de zaak. Verslaggever Joris van de Kerkhof... was erbij vandaag in Rotterdam. Door naar Den Haag opnieuw problemen... namelijk voor het kabinet in de Eerste Kamer. Een Ruime meerderheid van de Senaat heeft grote bezwaren... tegen het kabinetsplan om gemeenten verantwoordelijk te maken... voor de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Ouders, huisartsen en jeugdpsychiaters luiden al eerder de noodklok. U heeft dat kunnen horen, onder andere in het Radio 1-journaal. In Den Haag is Joost Vullings... Joost, vertel eens, wat zijn de bezwaren in de Eerste Kamer? Ja, kijk, als je, als je kind uh, een, een psychiatrische aandoening heeft... bijvoorbeeld uh, ADHD of uh, autistisch is... dan beland je kind, vaak bij de huisarts of bij een jeugdpsychiater... en die behandeling wordt vergoed door je ziektekostenverzekeraar. Uh, het gaat immers om een geestelijke ziekte. Nou, staatssecretaris Van Rijn wil die geestelijke gezondheidszorg voor jongeren... Overhevelen naar de gemeente, die draai je dan voortaan op voor de kosten. En dat leidt tot allerlei vragen. Kijk, nu is die zorg echt een verzekerd recht. Dan gaat het met een rotwoord een voorziening heten. En dat is voor veel ja, senatoren toch wel een principeel punt. Want alle ziektes in Nederland, of je nou je been breekt... of een depressie krijgt, valt onder de ziektekostenverzekeringswet. Uh -huh. Maar als je kind het overkomt... Dan niet. En dat vinden mensen ook vervelend. Want wordt dan nog wel serieus genomen, die aandoeningen. Maar ook meer praktische vragen. Gaat een gemeenteambtenaar dan bepalen of je recht hebt op zorg? En gaat een gemeenteambtenaar dan het dossier van je kind inzien? Hoe zit het dan met de privacy? En wat als het geld op is van een gemeente? Zeggen ze dan, ja, sorry, het geld is op. U bent volgend jaar weer de eerste. Kortom, het plan van staatssecretaris van Rijn... kan niet zo door de Eerste Kamer. Want er zijn veel praktische bezwaren, maar vooral ook... Principiële bezwaar. En, en kan zo'n ambtenaar het ook beoordelen, vraag ik me af. Worden nou, ik, die opgeleid of hoe? Nou, in in, in, inmiddels is Staatssecretaris van Rijn probeert dit soort zorgen wel weg te nemen. Die heeft in, in antwoorden aan de Eerste Kamer in schriftelijke vragenronde gezegd dat er waarschijnlijk een soort commissie wordt ingesteld met professionals die die zaken gaan beoordelen. Hm. En als een huisarts zegt, dit kind heeft hulp nodig, dan krijgt een kind sowieso hulp. Hm. Is dit een probleem voor Staatssecretaris van Rijn of, of heeft hij mogelijkheden om uh, een draai aan te geven nou, en de Kamer. Je te helpen, zullen maar zeggen. Ja, nou kijk, het grote probleem is: je zou kunnen zeggen, oké, okay, die GGZ... dat ligt ontzettend moeilijk in die Eerste Kamer. Maar het is onderdeel van een veel grotere wet, de Jeugdwet. En daarin wordt geregeld dus dat de complete jeugdzorg wordt overgeheveld naar de gemeente. Dus Niet alleen die psychiatrische aandoeningen, maar ook gewoon opvoedingsproblemen en gedragsproblemen. En daar is juist voor iedereen hartstikke voor om die gemeentes verantwoordelijk te maken voor de jeugdzorg. Want ja, dat, dat is efficiënter. Eindelijk is één loket, geen eindeloze intakegesprekken, Alleen dat punt van die geestelijke gezondheidszorg... dat zit iedereen juist heel erg dwars. En je weet het, de Eerste Kamer kan alleen maar voor of tegen wet stemmen. Ja, en als dus dat punt van de jeugd-GGZ niet wordt opgelost... dan kan de Eerste Kamer dus tegen het complete wetsvoorstel stemmen. Ja, en dan heeft Verrij natuurlijk wel een uh, heel groot probleem. Ja, wat, hoe groot is dat probleem dan voor hem? Nou, sowieso is het natuurlijk ook, ook politieke, politieke status. Bedoel, dit is de eerste decentralisatie, het eerste grote wetsvoorstel... ook van hem. En dat gelijk laten sneuvelen in de Eerste Kamer is natuurlijk niet goed. En daarnaast is er ook gewoon geld mee gemoeid. Op den duur moet het 300 miljoen opleveren... En ja, als je iedereen vindt wel dat de jeugdzorg beter georganiseerd kan worden dan gemeente, en dat zou dan niet doorgaan omdat één onderdeel niet goed verzorgd is. Ja, yeah. zal het zover komen denk je? Nou, ik, ik denk het niet. Vooral omkomen, omdat iedereen het op grote lijnen wel met het, uh, met het wetsvoorstel eens is. Het gaat echt om dat ene specifieke onderdeel. Dus ik heb de indruk dat er op de achtergrond gewerkt wordt aan een oplossing. Ik weet alleen niet, nog niet hoe die eruit gaat zien. 11 februari is het debat in de Eerste Kamer. Nou ja, Kort ervoor zal er wel een oplossing komen, of pas in het debat zelf. Maar zo niet, dan loopt en het kabinet wel een forse deuk op. Joost Vullings vanuit Den Haag, dank je wel. Vijf minuten. Sport. Voor half zes Nederlandse marathonschaatsers... zijn neergestreken op de Wijzenzee. In Nederland is daar geen natuureis te bekennen. In Oostenrijk wel. Nog veel meer zelfs. Morgen wordt daar het Open Nederlands Kampioenschap gereden. Schaatser Joke Hogeveen en coach Henk Gemser... vormen dit seizoen een opmerkelijk duo in het peloton. Jouke Hogeveen, 35 jaar oud, staat bekend als een laapbloeier. Hij begon pas met schaatsen op zijn 24ste. Dit jaar traint hij onder de hoede van schaatscoach Henk Gemser. Zijn techniek is enorm verbeterd. Jouke Hogeveen behoort tot de echte kilometervreters in het peloton. Hij is groot, hij is sterk en. Een hele taai. Buitengewoon gemiddeld taai. En voorbij de 100 kilometer dan komt hij echt pas goed uh, in zijn element in recht. Wat is nou jouw grootste kracht? Doorgaan. Gewoon doorgaan. En uh, wat ik ook kan is heel lang in een bepaald tempo rijden. En dan aan het einde toch nog even een paar kilometer echt hard. Een beetje, uh, ja... Dan, komt een beetje, dan komen de trainingen van Henk een beetje bovendrijven wat, wat heb je van Henk Gemsen geleerd? Martels gaat ze houden van om lekker, uh, lekker in de groep te trainen. Lekker gezellig. Hele training lang rammen. En uh, wat ik van Henk heb geleerd is echt... Uh, niet de bewegingen van anderen imiteren, maar gewoon echt je eigen ideale techniek vinden. Dus gewoon soms ook alleen trainen. En uh, op een training één ding oefenen en op een andere training train je weer wat anders. En uh, ja, daar ben ik echt wel sneller uh, van geworden. De efficiëntie per afzet niet aan te en over, dat is één. En het tweede is dat hij dus uh, wat beter kan accelereren. Nou, dat die twee dingen, die, uh, daar zijn we met hem bezig geweest. En dat, uh, dat, dat komt, zo af en toe komt dat al tevoorschijn. En soms overkomt het mij dat ik heel hard ga. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar uh, uh, ik denk dat het soms... Uh, na lange wedstrijden worden anderen gewoon echt minder goed. En ik blijf een beetje op hetzelfde niveau hangen. En uh, als je echt heel moe wordt, dan uh, schakel je ook bepaalde dingen uit. En daardoor gaat het soms juist beter. Als hij gestorven is, dan is hij nog niet dood. Dat is heel bijzonder bij hem, maar hij is zo taai als haar. Hogeveen geeft nooit op. Vallen en opstaan, dat is zijn handelsmerk. Morgen behoort hij tot de favorieten voor de strijd... om het open Nederlands kampioenschap Marathon schaatsen... op de Weissensee in Oostenrijk. Herbert Dijkstra was dat, vanaf een prachtige ijsvlakte. Ja, daar wel. Helaas, straks het teamstaat trouwens, met het weer. Eens kijken of het hier ook gaat gebeuren. One of the purposes of music is to help you forget your troubles... another help you learn from your troubles... En sommige zullen je iets doen over je problemen. Piet en zijn filosofie over muziek. Hij overleed op 94-jarige leeftijd. Over zijn legende, het activisme en zijn latenschap. Hoort u meer na half zes?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 Met Pascal van Groeten en John Fevro, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland op 18 maart bij Denkproducties. Schrijf nu in op Denkproducties.nl. Met vreekweer? Ja, ik vind het allemaal mooi. Tablet, HD-recorder, korting. Kiest u maar. Kies ook uw voordeel bij Office Basis. Bel gratis 0800-0640. Succes met kiezen. John Fevro vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar Denkproducties.nl.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 Dit is Radio 1. Het is half zes, we gaan naar rond meegijken voor het NOS-journaal. Ook de Tweede Kamer wil minder regels in de zorg. Partijen roepen staatssecretaris Van Rijn en minister Schippers op... om met zorgorganisaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars... nog dit jaar de regeldruk te verminderen. Kamerleden reageerden op een NOS-onderzoek... waaruit bleek dat verpleegkundigen en verzorgenden... vinden dat de toenemende administratie ten koste gaat van hun patiënten. De Oekraïnse president Yanukovych heeft het ontslag van premier Azarov geaccepteerd... en de eerste vicepremier Abuzov naar voren geschoven als demissionair premier. Azarov kondigde vanochtend zijn aftreden aan. De rest van de kabinetsleden blijft aan tot er een nieuwe regering is gevormd. Azarov wil met zijn ontslag een vreedzame oplossing van het conflict... tussen de regering en de oppositie mogelijk maken. Het Openbaar Ministerie wil een nieuw onderzoek naar Volkert van de Graaf. Binnenkort kan de moordenaar van Pim Fortuyn vervroegd vrijkomen. Maar eerst zou bekeken moeten worden hoe groot de mogelijkheid is... dat Van der Graaf weer in de fout gaat. Zo hebben bronnen aan de NOS laten weten. Burgemeester De Pla van Heerlen wil coffeeshop The Brothers voor een jaar sluiten. Directe aanleiding is de schietpartij vorige week in de buurt van die zaak. Het vierde incident in korte tijd rond die coffeeshop, zegt de gemeente. De Pla wil dat de wietwinkel uiterlijk volgende week dicht is... En in Genève zijn de middaggesprekken tussen de Syrische regering en de oppositie geschrapt. De oppositie wil dat de regering Assad zijn plannen voor de toekomst ontvouwt. Centraal in het overleg staat de vorming van een overgangsregering. Volgens de oppositie is daarin geen plaats voor Assad. Maar die weigert te vertrekken morgen. Dan praten ze verder in Genève. Het zijn de hoofdpunten. Dankjewel, wel, We hoorden net Gerrit Hiemstra. Fijn dat je er bent over het schaats, het op de Wijzende in Oostenrijk. Heerlijk. Ja. Uh, dat gaat hier nog niet lukken, hè? vermoed ik. Nee, dat gaat hier uh, niet, niet lukken. Net niet, uh, zou ik bijna wel zeggen. Want het is wel een beetje een frustrerende weersituatie voor winterliefhebbers. Want er ligt een enorm koude reservoir nog altijd boven Rusland en boven Scandinavië. Maar ja, het komt hier net niet Ja, de komende dagen net wel aan toe. Dus het betekent dat we toch een paar dagen met echt winterweer krijgen. Mm -hmm. Met s'nachts uh, dus de nacht van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag... denk ik op grote schaal toch wel matige vorst. Um, maar ja... Dat is dan waarschijnlijk in het weekend weer voorbij. Dus dat is te kort. Geen vervelende. Ja, ik vind het <laughs> toch wel heel erg jammer. Ja, laat het ja. dan maar gewoon gebeuren. Hè? Dat gekwakkel, daar word je ja. ook een beetje gestoord van. Maar goed. Ja, goed uh, Gerrit, wij... daar kan jij niks aan doen. Nee. Um, gaat, het gaat wel heel koud aanvoelen, of niet? Want het wind ja, uh, aan. En... Klopt. Morgen dan, uh, dan komt de koude lucht binnen. En morgen staat er ook behoorlijk veel wind. We hebben dan een matige tot krachtige wind. Weet ik dat, 4 tot 6. Dus het zal voor het gevoel erg koud aanvoelen. De temperatuur die komt wel boven nul. Ik denk in het midden van het land zo'n 3, 4 graden. Maar met zoveel wind erbij, dat is toch echt wel merkbaar. Dus een muts en een sjaal en zo, dat is morgen toch denk ik wel handig. Maar in het noordoosten van het land, waar nog een beetje sneeuw ligt... daar komt de temperatuur morgen niet boven nul. Dus daar hebben ze morgen een ijsdag, zoals het heet. Want vannacht gaat het daar 6 graden vriezen. Morgen overdag zo rond min 1, min 2. Met een stevige oostenwind. Daar is het wel winter. Kijk eens aan. Daar wel. Dankjewel. Gerrit Hiemstra. En de verkeersinformatie nog eventjes. Zwaan. De avondspits die verloopt vrij normaal, maar er zijn wel grote verschillen... want rond Amsterdam staan helemaal geen files, terwijl het bij Rotterdam relatief druk is. Um, opvallend is het ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar staat tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer. En op de A16 van Rotterdam naar Breda, een hele lange file na een ongeluk... tussen Zwijndrecht en Knopend Zonzeel, maar liefst 17 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Straks zien we ze vliegen. Ik zal blijven luisteren.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 Voor de eerste en laatste keer als introductieset verkrijgbaar. De nieuwe Nederlandse euromunten met koning Willem-Alexander. Inclusief de 1 en 2 eurocenten die niet in circulatie komen. Missen niet. Haal de reeks nieuwe euromunten vandaag nog in huis voor slechts 5 euro. Ga snel naar Primera, een deelnemend postkantoor of bestel op herdenkingsmunt.nl Bonnetjes! Bonnetjes! Bonnetjes! Komt ie!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 Oh, when will you ever learn? Leo Blokhuis, goeiemiddag. Goeiemiddag. Mooi, hè? Prachtig, hè? Ja, ik vind hem heel mooi. <laughs> Piet Seeger, voor de mensen die hem niet kennen... is op 94-jarige leeftijd overleden. Is, is dit ook het nummer wat je zou moeten laten horen vandaag? Nou, voor mij wel. Maar nog bekender is, denk ik, uh, If I Had A Hammer. A hammer in the morning. En je hebt natuurlijk ook het beroemde turn, turn, turn... Uh, een grote hit voor The Birds. Um, dat, dat zijn uh, grote hits van die hij zelf geschreven heeft. Die hits voor anderen geworden zijn. Uh, en het nummer waar hij zelf in Amerika vooral heel erg bekend mee werd is We Shall Overcome. Wat iedereen ook zo meezint, denk ik. Ja, ja. doe eens. Als je wilt. We shall overcome. Moet je meedoen, hè? Ja, oké, okay. ja, ja. We shall ja, ja, overcome. Ja, ja, ik kan niet zo hoog als jij. Ik heb een wat lagere uh, taal. Oh, dat was niet de <laughs> bedoeling, nee. Maar, ja, maakte hij ook maakte hij goede muziek? Want uh, daar hebben we het vandaag ook veel over gehad... dat Sieger uh, koppelde zijn muziek aan activisme. Dat lijkt niet ja. altijd tot goede muziek. Was dat bij nee. hem wel zo? Nou, dat, nou ja, dat was, niet, dat was niet het eerste. Hij was niet de grote muzikale vernieuwer. hoor. Het is dus niet dat je zegt van, nou ja, die Piet die, die heeft daar de hele muziekwereld veranderd met een ingenieuze, weet ik het, uh, manier van produceren of zo. Hij was de man met de twaalfsnarige gitaar, of nog liever met de longneck banjo-gitaar, die heel erg uh, textueel gericht was. Uh -huh. En uh, als je bijvoorbeeld zegt, die Hammersong... Uh, die wij vooral kennen van uh, Trinity Lopez. Of uh, Turn, Turn, Turn van de Beatles. Where are all the flowers gone? Ik leerde hem kennen, nota bene, in de versie van Connie van der Bos. Waar zijn al die bloemen toch? Um, het zijn niet per se zijn versies die beroemd beroemdst werden. Um, hij, hij is een icoon in, in zijn persoonlijkheid meer dan als muzikant, vind ik zelf. Hij maakte ook vaak gebruik van uh, traditionele melodieën, zoals We shall overcome. Uh, Kumbaya deed hij. Hij deed. Kumbaya, uh, ja. Ja, Awimbo, ja. ja. uh, <laughs> wat, wat wij dan kennen als The Lion Sleeps Tonight met The Weavers. Hij deed een vroege versie van Sloop John B. Uh, Toen nog The Wreck of John B. Wat later de boys een grote hit hebben gemaakt. Uh, dus hij had a, een fijne neus voor de traditionals. En hij had een goed hart, vind ik. Maar dat is een kwestie van politiek voorkeur. Maar... Um, hij had een goed hart. Hij had een, een, een, een hart voor, uh, voor de arbeiders en de gewichtslopen mm. in Amerika. En ik denk dat dat veel meer zijn, uh, zijn bijdrage aan de muziek is geweest... omdat hij zo'n enorme catalogus met prachtige eigen liedjes heeft nagelaten. Mm. Maar, maar zijn stem, als ik hem nou dan zo weer hoor... Dat, hij lijkt een beetje op Domme McLean. Daar hoor ik dat die <lacht> nummer van Vincent een beetje in terug... Ja, ja, ja, nou, dat, ik, dat, dat was een erg goede Don McLean is een erg goede zanger, dus dat, dat mag hij als een compliment begaan. Natuurlijk kon hij het mooi zingen. Dat, dat, um, uh, maar ook dat is een kwestie van smaak, maar hij kon zeker mooi, hij kon zeker mooi zingen. En uh, dat lied wat je net liet horen, waar, waar vol de flowers kwam, vind ik, vind ik echt een juweel. Ik nou, ben ontzettend blij dat ik dat ken en dat is hij toch maar zelf geschreven. Dus dat, dat is ook... Uh, maar je, je meet al, kijk of iemand een hele mooie stem heeft of niet. Hij is nog niet, niet bekend als de man van Belkanto... of van de man die je uh, een keer hebt moeten horen zingen. Hij is nog echt bekend als de man die uh, de mensen in beweging bracht. Die voor de troepen uitliep. Die zijn banjo gebruikte als een, als een, uh, bijna als een wapen. Dat is vooral zijn, zijn belang. En heeft hij in die zin ook altijd zijn gang kunnen gaan? Nee, hij heeft... Uh, hij heeft niet altijd solo gewerkt. Hij is echt vanaf de jaren 30, 40, maakt die man al muziek. En hij had op een gegeven moment een groep. En dat heette de Almanac Zingers. En... Uh, uh ja, dat was ook een, een, een arbeidersstem, zeg maar, in de tijd dat de arbeidslof ook echt opkwam. En uh, hij werd op een gegeven moment, werd hij uh, achterna gezeten door McCarthy. We kennen allemaal misschien die paranoïde... communistenjager Communistenjager uit Amerika, die onder elke steen een uh, communist vermoedde. En die heeft, uh, die heeft zijn groep, de almanac Singers, ook uh, op een zwarte lijst gezet. Waardoor het voor hem heel moeilijk was om optredens te krijgen. Um, en daar leefde hij toch van, dus hij moest daar iets mee. En uh, toen, toen is hij met de almanac Singers, en later ook met de Weavers, is hij veel ons veel meer onschuldige portfoliën gaan zingen, zoals die eerder genoemde Rack of Sloop John B. Dat is gewoon een volk liedje, niks aan de hand. De daar ja. kan je geen beeld aan vallen, weet je wel? Dat, dat soort liedjes. En turn, turn, turn. <laughs> Turn, turn, turn is eigenlijk een prachtige verwerking van het Bijbelboek Prediger. Er is overal een tijd voor. Ik denk dat het een intrinsieke boodschap was. Mijn tijd komt wel weer. En die kwam zeker ook weer in de jaren zestig. Maar dat is een tussenlied, zou ik zeggen. Het is zeker niet onbevolgd. Maar we gaan er wel mee eindigen. Vind je dat goed? Ja, maar het is prachtig. prachtig. Leo, dank je wel. Ja, oké. Graag gedaan. Goeie uit. There is a season turn, turn, turn And a time for every purpose Under heaven Pete Seeger overleed is op 94 jaar geleefd Als u meer over hem wilt lezen, dan kunt u dat vinden. Meer over Seeger op onze website. Moet u eventjes naar nos.nl .no. Het is twaalf minuten over half zes. Vliegen in kleine vliegtuigjes met één motor... dat is voor veel hobbypiloten het mooiste wat er is. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht... hoe vaak dat soort vluchten eindigen met een ongeluk. Aanleiding was het opvallend grote aantal ongelukken in 2012. Tijdens de opleiding van piloten is veiligheid een belangrijk onderdeel. En veiligheid begint aan de buitenkant. We hebben hier navigatielichten zitten. Dat is net als bij een boot. Heb je een groene lamp aan de rechterkant en een rode aan de linkerkant. En Daarnaast zitten de zogenaamde strobe lights. Dat zijn die flitslampjes. Die je vast wel eens hebt gezien als je vliegtuig langs ziet komen. Die zitten hier ook op de hoek. Nou, we hebben net al gekeken hè, of ze het allemaal doen als we de knoppen indrukken. Nu gaan we kijken of ze ook echt vastzitten, dat we die eh, lampen bijvoorbeeld niet kunnen verliezen. Want er zou iemand tegenaan kunnen zijn gelopen. Het is toch wel belangrijk dat je goed controleert voordat je op pad gaat. Ja, absoluut. Even, uh, we nu heb ik dan geen boek in mijn hand. Maar normaal gesproken hebben de leerlingen een hele checklist in hun hand. En volgens die checklist gaan ze punt voor punt lopen ze alles langs. En dat doen we alleen maar zodat ze niet vergeten... Uh, of niks overstaan en dus niet vergeten om iets te gaan doen. Ik loop rond een vliegtuig hier op uh, het vliegveld Lelystad... met Freo Tenhoven van de Martin Air Vliegschool. Ondertussen dat er hier ook weer wat landt. Is dit nou het belangrijkste om goed te controleren, die propeller? Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het belangrijkste. Uh, het is wel een belangrijk onderdeel natuurlijk, want die propeller die trekt mij naar voren. En die zorgt ervoor dat ik uiteindelijk genoeg snelheid krijg om te kunnen vliegen. Uh, hij is heel erg belangrijk, maar neem maar van mij aan, ook zo'n vliegtuig kan ook vliegen zonder propeller. Want als de motor erin mee stopt, dan is het gewoon een zweefvliegtuig. En dan kun je nog steeds zweven. Dus als de motor uitvalt, hoef je niet bang te zijn? Nou, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die we hier trainen. Daar beginnen we al vrij snel mee. Van, uh, hoe ga je om met noodsituaties, hè? Hoe pak je dat allemaal op? En je moet je voorstellen, zo'n vliegtuig als deze... heeft een glijgetal van 1 op 10. En dat houdt eigenlijk in dat voor iedere meter die ik hoog zit... kan ik 10 meter ver komen. Dus als ik nou rondvlieg en ik zit op, zeg maar, iets van 600 meter dan kan ik dus 600 keer 10 is 6 kilometer ver komen. Nou, dat is een heel eind. En dus kun je in een straal van 6 kilometer om je heen... kun je een geschikt weiland vinden. Het is een heel klein vliegtuigje waar ik nu omheen loop... samen met Freo en Hove. Als ik er zo naast sta, een beetje aan de achterkant... kan ik er gewoon overheen kijken. Het ziet er van binnen ook wel heel erg klein uit. Een beetje als een auto. We gaan eens dus even instappen. Wij zitten heel knus op elkaar. Je kan net als bij de auto de stoel naar voren en naar achter doen. We gaan zo meteen even starten. U vertelde net, ja, als die propeller uitvalt, dan uh, ja, kun je nog een eind zweven. Wat is dan het gevaarlijkste wat je kan overkomen als je nu in de lucht zou zijn? Het gevaarlijkste? Nou, ik denk dat het het meest vervelende zou zijn als dat ding in de brand vliegt. En uh, dat zou kunnen. Je zou een motorbrand kunnen krijgen... Maar ook dan hebben wij weer een procedure die we zouden moeten doen. Stel je voor, wij zijn nu aan het vliegen en dat zou daadwerkelijk gebeuren. We zouden motorbrand krijgen. Dan is het eerste wat ik doe, is zorgen dat de benzinekraan dicht gaat, de brandstofpompen uitgaan. De benzine toevoer stopt en de ventilatiegaten dicht gaan. En dan kun je alsnog weer een glijlanding maken en zorgen dat je ergens in een weiland gaat landen. En daar heb je de tijd voor. Dat is echt te doen. Ja, maar je moet wel stalen zenuw we hebben. Nou ja, maar goed, kijk, weet je, nou ja, misschien wel. Uh, en dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. Maar wat belangrijker is, is dat je goed getraind moet zijn. En als je dan op de grond staat en je kijkt naar het vliegtuig... en je denkt van, joh, hey, wat heb ik nou toch eigenlijk meegemaakt? Dan komt dat besef wel. Maar op dat moment helemaal niet. Nee, dan neemt de adrenaline het over. En wat was het toch leuk geweest als ik nu even de lucht was ingegaan... en we even prachtig zo over de polder hadden gevlogen. Maar ja, dan was die reportage niet op tijd in Hilversum geweest. En daarom moet u het maar even doen met het geluid. Want we starten toch even de motor. Maar vliegen, dat zit er vandaag niet in vond hij best wel jammer, volgens mij. Ewout de Bruin bij Martinair Vliegschool in Lelystad. Terug naar de grond, Wijnand Zwaan. Ja, die avondspits verloopt nog steeds heel ongelijk. Bij Rotterdam is het relatief druk, maar de A16 naar Breda is weer open. Het was een aanrijding voorbij de Moordijkbrug. Dus die file gaat langzaamaan oplossen. En bij Amsterdam is er een ongeluk bijgekomen, dus toch nog een file daar. Op de A10 Oost richting Amersfoort het staat voorknopend Watergraafsmeer drie kilometer stil. Drie rijstroken zijn dicht. President Poetin, die is vandaag in Brussel. We hebben al het laatste nieuws verteld over Kiev, want daar gaat met name over gepraat worden. De situatie in Oekraïne. Nu is het even deze. So lonely in your company but that was love to make us still Okay, die singer-songwriter uit Australië heeft natuurlijk Belgische roots. En het nummer Somebody That I Used To Know. Het is negen minuten voor zes, nog eventjes naar uh, Poetin. De president is vandaag in Brussel, heeft zojuist overleg gehad met de top van de EU. Onder andere over de gespannen situatie in Oekraïne, waar u al het laatste nieuws over hoorde. Eerder in het Radio 1 journaal, correspondent Chris Ostendorf. Vertel eens wat is eruit gekomen. Ja, zoals dat gaat met dit soort persconferenties, die heel netjes zijn voor de buitenwereld. We weten dat de heren eigenlijk slaande ruzie hebben. En dat Europa Rusland de schuld geeft van de lastige situatie of gevaarlijke situatie in Oekraïne. En dat er heel veel op het spel staat. Bijvoorbeeld de vrijheid voor Oekraïne om zelf over hun lot te beslissen. En de rust aan de Europese oostgrens. We weten dus dat het heel spannend was binnen en dat ze snoeiharde woorden hebben gebruikt tegen elkaar. Maar ja, dan krijgen ze zo'n persconferentie en dan wordt ons verteld dat er een constructief gesprek is geweest. Mm -hmm. En dat de heren hebben afgesproken dat ze, dat ze nog eens gaan kijken naar die samenwerkingsovereenkomst tussen Europa en Oekraïne. Daar was het allemaal om begonnen. En volgens Europa kan zo'n overeenkomst prima bestaan, naast samenwerking van Oekraïne met Rusland. En de Russen vertrouwen dat niet zo erg. Dus de uitkomst is dat ze daar nog eens goed naar gaan kijken. En ze komen er nog eens een keer op terug. Uh, maar Poetin heeft helemaal niet laten blijken wat hij vindt van uh, de situatie, of van de bemoeienis bijvoorbeeld, vanuit Europa. Ja, hij heeft zich op een gegeven moment bijna versproken, zou ik denken. Uh, je zag ineens dat hij behoorlijk geërgerd was en zei... Uh, je moet dus nagaan hoe dat gaat nu met al die bezoekjes van Ashton aan Oekraïne. Vergelijk dat dus met een situatie dat, noem maar wat... er zijn protesten in Griekenland, uh, anti-EU-protesten... en daar zou een Russische minister van Buitenlandse Zaken ineens opkomen duiken... en zich daarmee gaan bemoeien, dan zou de wereld te klein zijn. Kortom, Poetin ziet de helpende hand van Europa... bij het oplossen van het conflict in Oekraïne echt als een inmenging... in zijn gebied, als een gebied dat hij als het zijne beschouwt... dus oftewel Oekraïne, hoort volgens Rusland nog steeds onder de Russische invloedssfeer. En Europa heeft daar niks te zoeken. Dat is een beetje zijn impliciete boodschap. Ja, nou dat is weer interessant. En, en sortje is dat nog ter sprake gekomen? En dat doet met name de onrust ook over de behandeling van homoseksuelen... als de spelen worden gehouden? Uh, wat denk je? Nou, ik denk het niet eigenlijk... Nee, inderdaad. Dat wordt dan keurig verwoord hier. De discriminatie van homo's in Rusland is niet aan de orde geweest. Mensenrechten-situatie is eigenlijk ook niet aan de orde geweest. Dat zullen ze dan niet hardop zo zeggen. Maar op de vraag daarover zei Van Rompuy... we hebben een permanente dialoog over mensenrechten... maar vandaag hadden ze daar helaas geen tijd voor. Volgende keer beter, kun je denken. Dus inderdaad, volgende keer beter. Het woord Sochi is wel gevallen... want in Sochi worden niet alleen de winterspelen gehouden... maar wordt ook de volgende EU-Rusland opgehouden. Dat is alweer in juni. Dan praten Europa en Rusland verder in dat beroemde Sochi. Misschien wel over de mensenrechten, maar waarschijnlijk gewoon over de handelsrelaties, want dat vinden ze eigenlijk altijd net iets belangrijker. Chris Zostendorf vanuit Brussel. Dank je wel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Dan hebben we dus nog even, want het is bijna zes uur. Ik wil u nog even meenemen naar uh, de sieradenbranche. Daar gaat het niet goed. Sierra-de-groothandel Aurum, zijn zusterbedrijf van jubeliersketen Sibel... is namelijk failliet, ook failliet. Sibel kon vorige week ook al zijn deuren sluiten. 60 medewerkers van Aurum konden ook niet uh, meer worden betaald. Vanmiddag kreeg het personeel te horen wat de consequenties zijn. Economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Um, Gertjan, wat is daar gezegd tegen de werknemers? Ja, de werknemers werden om twee uur vanmiddag hier in Zaandam bij elkaar geroepen en kregen van directeur Johan van Hees en van de curator Pannevis te horen dat het inderdaad gedaan was met het bedrijf dat het bedrijf failliet is, dat er nog wel doorgewerkt gaat worden. Dus bestellingen, voor zover de, die al in huis zijn, die zullen worden geleverd. En er zal dus naastig gezocht worden naar een partij die het bedrijf wil overnemen. En daar is de curator redelijk hoopvol op dat dat gaat gebeuren... Maar dat is niet zeker en dus kregen de medewerkers hier te horen dat ze eigenlijk uh, ontslagen zijn. Hè? Dat ze nog uh, ongeveer vier tot zes weken in dienst uh, zijn van het bedrijf. En als in de tussentijd geen oplossing wordt gevonden, uh, dat ze dus daarna op zoek moeten naar uh, ander werk. Mm. En, en wat is de oorzaak van het faillissement bij Aurum? Heeft dat dan weer te maken met uh, de problemen bij Siebel of is het, heeft het puur ja, te maken met de economie? Op... Ja, het heeft elkaar omver getrokken. Sibel was een, een, een partij die veel sieraden afzette. En dus belangrijk was voor Aurum. Dat viel weg. En ja, ik sprak hier mensen die belast waren met de opdrachten. En die zagen gewoon dat die opdrachten de afgelopen tijd behoorlijk terugliepen. En ja, dus dat het faillissement hier werd aangekondigd was voor veel medewerkers. Ook geen verrassing, hoewel sommigen toch hadden gehoopt dat de oude overeind zou kunnen blijven... de Groothandel overeind zou kunnen blijven. Maar ja, die is dus toch nu ook uh, gevallen nadat uh, Sibol uh, omviel. Ja, horen hoorden we vandaag natuurlijk ook al over de doorstart bij Heiploeg in Zoutkamp. Um, mm. Jij gaf al aan dat er misschien wel mogelijkheden zijn? Ja, dat wordt natuurlijk wel vaak gezegd na uh, um, uh, een faillissement. Um, de vraag is een beetje in welke omvang. Uh, er wordt nog gezocht naar een oplossing voor Siebel. Men hoopt ook dat daar winkels... ...door kunnen gaan. En dat hoopt men ook van uh, de groothandel Aurem. Maar of dat gebeurt uh, en of er echt partijen bereid zijn om uh, geld in deze handel te steken... ...dat moet uh, nog blijken. Maar de curator en ook de directeur zijn echt hoopvol. Zij denken dat uh, uh, met de winkel Sibel toch ook nog een uh, doorstart zou kunnen uh, uh, krijgen. En dat dat ook betekent dat de groothandel misschien in het kielzocht daarvan weer nieuw leven ingeblazen kan worden. Maar ja, dat moet allemaal de komende weken blijken. Heel veel tijd is er niet, want men hoopt dat binnen een week of vier op te lossen dan. Ja, in ieder geval nog veel onzekerheid op dit moment in ieder geval. Gert-Jan Dennekamp over het faillissement van Aurum... een zusterbedrijf van Sibol, de andere juweliersketen. Tot zover het NOS Radio 1 Journaal. Zometeen, dit is de dag. Thijs van der Brink is er weer, die praat door over de controverse... rond het verlof van Volkert van der G. En die slanke den... Die sporter gaat ook nog over het overgewicht van Nederlanders praten straks. Veel plezier daarbij en ik wens u een hele fijne avond.